uur. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Staatssecretaris Snel van Financiën laat onderzoeken... of bij ruim 4000 belastingdeals de juiste procedures zijn gevolgd. Het gaat om afspraken die zijn gemaakt met bedrijven en organisaties. Gisteren bleek uit de Paradise Papers dat de Belastingdienst fouten heeft gemaakt... bij een miljoenendeal met het Amerikaanse bedrijf Procter Gamble. De lokale belastinginspecteur had in zijn eentje toestemming gegeven voor de afspraken. En dat mag niet, maar had een team van de Belastingdienst naar moeten kijken... De staatssecretaris heeft verder de Algemene Rekenkamer gevraagd onderzoek te doen naar belastingontwijking. Dat gebeurde eerder al in 2014. In Scheveningen zijn er komende jaarwisseling vrijwillige vuurwerkvrije zones. Het is een proef waarbij mensen zelf hun straat of pleintje vuurwerkvrij verklaren en daar zelf ook op toezien. De politie heeft al de handen vol aan de handhaving van de zones die al vuurwerkvrij zijn verklaard door de gemeente... De meerderheid van de bewoners is positief over een uitbreiding met vrijwillige zones. Als de proef in Scheveningen slaagt, wil de gemeente Den Haag volgend jaar ook afspraken maken in andere buurten. Supermarktconcern Ahold Delhaize laat goede cijfers zien. De winst van het moederbedrijf van Albert Heijn steeg het afgelopen kwartaal met 50% vergeleken met vorig jaar. Dat is ook te danken aan besparingen door de fusie van Ahold met Delhaize. Ook ABN AMRO ging het voor de wind in het derde kwartaal. De winst lag 11 hoger dan een jaar geleden. Een campingeigenaar in Lunteren heeft een sloopvergunning aangevraagd... voor de muur van Mussert. De NSB liet die bouwen in de jaren 30... en gebruikte de muur als achtergrond voor toespraken van hun leider Anton Mussert. De muur staat nu op het campingterrein en is ernstig verwaarloosd. De gemeente Ede wilde de muur een monumentenstatus geven, maar dat mislukte. Het weer overwegend bewolkt. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Vanmiddag blijft het overal droog. En in het westen schijnt soms de zon. De maxima liggen rond 8 graden. Morgen bewolkt en droog bij een graad of 10. Vanaf vrijdag wordt het wisselvalliger. Dit is FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A4, Den Haag Amsterdam. politieonderzoek tussen Leidsen en Hoogmade 20 minuten vertraging. De linker rijstok is dicht.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 Ze is met de kop geslagen, geloof ik. Ja, ja, ja, het derde uur alweer weer van, uh, ja, bruis in de morgen met uh, Willem Bruis en Lokken en Wong, Lockie en Wong, ja. Dat eruit. Wat, Wat zeg je? Weet je dat eruit? Wong. Ja. Ja, ik weet niet, we zeggen maar met Oost noemen we, ja, Wong. Bong. Wong. Bong. Wong. Wong. Wong. Wong. E. Eh. Goed, laatste uren weer van deze drie uur durende uitzending. We hebben toch, uh, toch aardig wat luisteraars in Zand van de Verre Omgeving, tenminste aan oh? de berichtgeving. Aan de berichtgeving. Ja, ja, ja, Zijn er echt mensen die luisteren naar mij? Nou ja, ja natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Nee, natuurlijk. Ja, speciaal hebben ze dan ingesteld. Ja, nee, daar ben ik ook heel blij om en. Uh, ze wilde eerst niet. Ik heb ze moeten overhalen. Ja, ze zei van nou ik. ja dat goed. Ze zijn ze een meisje met een uh, framed accent, framed accent. Framed framed framed. Frame. Een keertje. Een keertje. Een keertje. Nou, nou wie weet, hè? En dat was Earth Winner Fire trouwens. Die ken schrok, je, Ja, ik schrok wel een beetje. Je schrok, hè? Je ja. schrok. <laughs> ja. Ja, Barry Manilow, de Copacabana. En dit is dan de lange versie. En uh, de korte versie die duurt uh, 3 minuten 18. En uh, die lange. Jij, jij hebt het nagekeken, hè? Hoe lang die heeft... duurt? Ja, oeh, wel een tijdje dat. Uh, dan halen we 12 uur makkelijk. Nee, dan, ja, uh, als we hem helemaal uitruidt. Met één nummer? Ja, met één nummer alleen. Ja, dat, dat gaan we niet doen. Ja, mocht je even achtergrondlawaai horen. Uh, Ruud Jansen is inmiddels ook gearriveerd. Ruud, hele goede middag. Ja, ja, ja, ja, ja, ik hoor het alweer weer. Veel geschreeuw, weinig vol zeg ik altijd maar. En uh, ik heb er wel eentje klaarstaan. Uh, dat is een verzoekje trouwens. Van de uh, Jacksons uh, Shake Your Body Down. Dat uh, is uit de tijd dat... Ja, hoe zeggen ze dat ook alweer? Uh, toen was uh, uh, de lucht was schoon en seksvies. Dat was toen. Oh ja. Ja.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 Take Your Body van de Jacksons. En dat was weer zo'n disco-stamper. Uh, ja. ja. En uh, ik heb er weer een verzoekje. Alweer? Ja. Jo? Ik snap het niet. Laatste uur, laatste uur van het uh, bruist in de morgen. En uh, de verzoekjes die stromen binnen. Waarschijnlijk komt dat omdat we in een boot zitten, denk ik. Wat denk jij? In een boot. In een boot. In een boot. Auto, vliegtuig, boot. Lido Schiffel. Lido Miss. Boat that day he left the shack, but that was all The Shovel, Keks. Vind je het van trouwens? ken ik ook niet. Je kende het nummer niet? Nee, nee. Heel erg. Nou ja, het is niet erg hoor. Ik bedoel, het is erg als je zegt, ik ken het niet en ik vind het helemaal niks. Het kon er wel mee door. Het kon er wel mee door. Een 1 tot 10? Een zesje. Ik hoor het alweer weer. The Love, Tina Charles, uit ja, de discotijden uh, Ja, hele volle discotheken. En, joh, ik weet er alles van, hou op. Ik, uh, ik was ook zo'n danser natuurlijk. Oké, okay, een muurbloempje, maar dat gaat het verder niet om. Uh, het was leuk. Ja. Dr. Bus het Original Savannah Band, 6-11. Brek aan tijd uh, moeten wij er nu een beetje inkorten. Want uh, ik kan nog wat verzoekjes klaar leren. En, uh, ja, ik krijg dus ook al een, een berichtje: Van, uh, van God, uh, is dit alweer de laatste uitzending van deze week? Nee. Ik ben. Uh, ik niet alleen natuurlijk, alleen kan ik dat allemaal niet. Uh, vrijdag uh, weer terug met de the Boys are Back in Town. En dan doen we weer met. Dan doen we dan met Charlotte Duyf. Uh, ook weer een heel druk programma. Weer mensen die langskomen. En uh, ik heb iets gehoord over Sinterklaas en zo. En, oh, oh, oh. De, de, daarom, als je daar een keer ziet, Loki, dan. Uh, maar is dan, hij al in het land? Sinterklaas, nee, ja? hij is onderweg. Hij is onderweg. Oh, okay. hey, uh, met de boot? Dat hoop ik toch wel? Niet met de ons, hè? Nee, nee, nee. nee. Ons bootje daar blijft hij vanaf. Nee. Uh, Pak je boot 12, zeg maar. Weg. Ik wil het me even duidelijk maken. <laughs> ja, nou ja, goed. Maar ja, goed, uh, je hoeft niet te wachten. Um, tot aan vrijdag om, uh, om gewoon goede programma's te horen. Uh, hierna bijvoorbeeld uh, hebben we dan Zand voor de Lunch met Ruud Jansen. En ik ga ze eventjes vragen. Ruud, met wie doe je dat? Met Ron gijzen heb ik haar betrouwbare bron vernomen. en uh, Nou ja, goed. Uh, er staat ook garant voor, uh, ja, voor gezelligheid, denk ik. Ja, Ruud kennende. Feestje. Een feestje wordt het, ja. Maar ik heb, zoals ik al zei, ik heb weer een, uh, een nummer klaar leren. En dat nummer is van, uh, van Andrea uh, Andrea True, ken je die? Van Charlie? Nee. Het is van de Andrea True Connection. More, more, more. Andrea True Connection. Ja, het allemaal uit de discotijd tijdens dat. En, uh, ja. Maar uh, we hebben weer een verzoekje. Ik ben wel echt een beetje toe aan echte muziek. Aan, aan, pardon? Kwaliteits. Heb, heb ik je al verteld dat dit je laatste keer is dat je meedraait? Uh, of zeg je van nou. Ik had toch zo'n gevoel. <laughs> <laughs> maar ik heb een verzoekje. En uh, die is voor, het, uh, voor de, uh, de kinderopvang van uh, Dura Vermeer uit Krukkjes. Daar is hij voor bedoeld. En. Uh, ik, uh, ik ga hem draaien. Ja? Ja. en zo'n zwaar nummer zo moeilijk, <laughs> moeilijk allemaal. Moeilijk! <laughs> nou, ik denk dat ze op de stijgers van Dura en Vermeer wel uh, staan. Al met de Polonaise nu, denk ik. Denk je? Ik dat hoop dat het dat niet, want zo groot is die stijger niet, natuurlijk. Maar ze zijn wel ze zijn wel in de mood voor, voor wat, uh, wat vrolijke muziek, dus uh, ja, we gaan er gewoon mee door, denk ik. Even rustig beginnen. Oh, ja. Dan zat aan de bar met een glas een oude wijze man hij zag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 Leef, alsof de morgen niet bestaat Leef, alsof het nooit echt af is Leef We'll Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb die balvakkers nog nooit zo actief gezien euh, op die stijgers. Ja, ja, jij hebt er zicht op, hè? Ja. Woe! <laughs> jij ziet ze staan, hè? Lekker, hoor. Jongens, even doorgaan. We're the ones who Ik denk dat ze bij Dura de boel weer aardig aan verbroken hebben, zeg. Maar uh, ja, ze kunnen wel weer opnieuw beginnen, denk ik. Zijn ze goed in? Ja, ja, ja. Het zijn, uh, het zijn de jongens en de bouw, hè? En de meiden. En de meiden. Ja, vooral ja, die ene. Hè, die met ene die, de... die in opleiding, die ene. Ja, dat is een biootje. Een bouwvakker in opleiding. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, goed. Deze ging in ieder geval richting Krukjes. Zelf gegeven. Ik ben helemaal gek van jou, een wonder van een vrouw. Ontwaken heel dicht bij jou, mijn armen zacht om je heen. Verlangen alleen maar naar jou. Laat me nooit meer alleen. Je bent het lichtpunt in mijn leven, daarvoor wil ik alles geven. Ik ben gek op jou, een wonder van een vrouw. Ja, jij bent het lichtpunt in mijn leven. Ik ben helemaal gek van jou, een wonder van een vrouw. Jij bent zo dicht bij mij, een ander wil ik niet meer. Jij brengt de zon dichterbij, dan gaat mijn hart weer keer. Jij bent het lichtpunt in mijn leven, daarvoor wil ik alles geven. Ik ben staat al gek op jou, een wonder van een vrouw. Ja, jij bent het lichtpunt in mijn leven, daarom. Zelf gegeven ik ben helemaal gek van jou een wonder van vrouw Ja, een wonder van de vrouw, Willy Sommers. Ja, je hoort hem wel vaker als ik een uh, radioverscending doe. En, uh, ach, het blijft gewoon een leuk nummer. We hebben dan uh, weer een luisteraar bij. In Houten zit hij. Ja, JP Koeker noemen ze wel, geloof ik. Die ken ik. Ken jij die? Die ken ik. Die ken jij, hè? Oh. Ja, JP Koeker. Zal die van Rijsbroek Koeker zijn? Zal Sam Koek? Nee? Ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet. En we gaan even dus naar een, stukje, een stukje regionale traditie. Omdat Bruis die stapelgekker is. begin het begin, begin ik wil dansen. Dansen met om. Steeds maar door, sneller wat een bloei ik wil dansen. Ho -ho! Sneller rond met de bier, maar ik wil ik wil dansen. Dans met hem. Ik ga op mijn ziekte, er is mijn bier. Ik wil nooit meer. Ik doe het weer zo mooi als de eerste keer ik wil dansen. Haal hem nog ik wil de regen naar Ik begin, ik begin, ik wil dansen, dansen met Steeds maar door Dansen ik wil dansen. Ja, ik wil dansen. En altijd met de neus en moer, hè? Ja, nou eventjes een stapje terug. Want uh, ja, ze beginnen hier ook al te stampen natuurlijk. En uh, Ruud stamt behoorlijk hard iedere keer. Iedere keer moet ik de boel veel op de plek zetten. Heeft wel soepele heupjes. Wie? Ruud? Ja. Ruud heeft Goed. de soepelste heupjes van Beverwijk heb ik gehoord. Oh. Ja. Ik, uh, ik heb er geen last van. maar ik ben nou, ik ben geen man natuurlijk. hè Ik ben geen man. Want ik ben nooit in dienst geweest. Ik moet helaas... Als mietje door het leven Gewoon soldaat De zijn dag trok mij nog het meest Gaat voor het vaderland me rechterbeen gegeven Ik heb nooit in een stapel bed gelegen Ik baalde nooit, verveelde me nooit rond Ik heb nooit Corvée gehad en touw gekregen Ja, ik bleef altijd buiten school.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 Ik ga voor het vaderland mijn rechterbeen gegeven. Ik had nooit kano's en gevulde koeken, ik heb nooit boe, happen in het zand. Ik droeg nooit liggen groene onder de broeken. Kortom, ik deed nooit iets voor dit land. Ik weet niet hoe het is: een maat te naaien. Ik heb nooit voor de korporaal gebukt. Ik weet niet wat het is om af te zwaaien. Ik ben voor het vaderland mislukt Ik ben geen man. Want ik ben nooit in dienst geweest. Ik moet helaas als mietje door het leven. Gewoon soldaat te zijn dat trok mij nog het meest. Maar voor het vaderland mijn rechterbeen gegeven. Ik ben geen man. Ja, ik ben geen man. Je kent natuurlijk wel de amazing strofwafels. En uh, ja, het begint niet zo waar gezellig te worden in de studio. En uh, wat zeg je? We luisteren gewoon even mee. We kennen onze schreeuw. Ja? Nee, nou hij houdt van je. Gauw de microfoon weer dicht. Hop. Tot twaalf uur. Kun je luisteren naar... Uh, Bruis in de Morgen. En ze zitten er alweer op. Naar tien minuutjes. En dan uh, ja neemt... Uh, op een hoofd neemt het dan weer over. Denk denkt hij. Dat denkt hij und der Gabelstaplerführer mit der Stapelgabel prahlt. Ja, dann wird wie wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Die Krankenschwester Schwester kriegt den Riesenschreck. Schon wieder ist ein Kranker weg. Sie amputiert in dieser letzten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 Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt Wir steigern das Brutto-Sozialprodukt Ja, ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt is het er goed in en hier, Lokkie, die gaat er van heen en weer op de stoel, en uh, denk je aan je rugnummer straks, hebben we inleverd. Ja, nummer 7. hè. Nummer 7, ja ja ja. Ja, ja, ja, ja. Weet je nou hoe dit nummer heet, trouwens, of van wie dit is? Weet je het nou? Ja, nee. Nee, hè? Nee. Bruto ook, sociaal product. Ook voor mijn tijd. Dus ook van het album Neue Wellen, Deutsche Neue Wellen. En er zijn een heleboel mooie nummers. Meetje Tom is daar bijvoorbeeld ook van. Die ken je, Meetje Tom en zo? Dat zeg je helemaal niet, ook voor mijn tijd. Ook voor je tijd, ja. Ik, ik hoor het al weer. Ik heb een heel vreemd uh, verzoek uh, van een, een luisteraar. En die vraagt om een nummer van... Uh, ja, Als ik zeg deze vuist op deze vuist... dan weet je in ieder geval hoe de artiest heet. Het is alleen uh, dit nummer. Ik ken het niet. Ik heb het speciaal opgezocht. Niet huilen. Ik ga niet huilen, maar... Uh, Blijf kloten natuurlijk. Ja.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 Polonaise, ja nee, Ruud, die verstopt, zich aan die telefoon. Maar ik zie hem wel hoor, ik zie hem wel. Ja, ja, ja, ja, ja. Je luistert nog steeds, uh, ik hoor mezelf uh, twee keer, zet ik met mijn hoofd in de emmer, emmer, emmer. Zo, beter, ja. Haha. Ha. Nou, we gaan uh, richting de klok van, uh, van 12 uur, loki en uh, ja, wat moet ik ervan zeggen... Uh, Jammer alweer, dan wel drie, wel drie uurtjes. Hè, wat eventjes, uh, even, zomaar, even. even Zomaar dan. eventjes van ons leven verspild hebben, zeg maar. Nou. Nee, dat is niet verspild. Nee, dit is ter, hoe, hoe noemen ze dat? Ter alle vermaak, hè? Voor het goede doel. Voor wie? Voor het goede doel. Van België, zeg maar. Goede doel, België. Uh, België. Waar is hier de nooduitgang? Ja, precies, precies, precies. Ja, nou, ik, uh, ik, uh, mijn, rest, uh, mijn rest eigenlijk... Uh, ja, het volde. Dat is gewoon om jou in ieder geval te bedanken... dat jij de moeite, de lef... En uh, de tijd heb genomen om, uh, om met mij een uitzending te doen. Daar ben ik heel blij mee. Graag gedaan. Jij ja, ook bedankt, hè? Nou, ik bedank mezelf nooit. Oh, jij maar, zegt tegen uh, mij ja. ook oh, dankje. Ja, ja, ja. Ik zou bijna zeggen, uh, thank you very much. Maar die hebben we al gedraaid, natuurlijk. Maar ik heb voor jou wel een nummer klaarstaan. Oh? Ik weet dat jij daar namelijk K net te gek van bent. Oh? Ja. Deze is voor jou. En tegen de luisteraars zeg ik... Uh, ja, in ieder geval bedankt voor het luisteren allemaal. Voor de verzoekjes, voor de respons, de feedback. En uh, ja, zometeen uh, Ruud Janssen... Uh, met zijn raad van 11 die binnenkomt. En mij hoort je vrijdag weer. Yo, wat is